Twee uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Energiebedrijven en milieuorganisaties willen een verbod op cv-ketels gestookt op gas. Moet u uw oude cv-ketel nu wel of niet vervangen door een milieuvriendelijke warmtepomp? Dat vragen we aan een onafhankelijke adviesorganisatie, Green Home. En we nemen een kijkje in Al van der Rijn bij een project waar warmtepompen worden geïnstalleerd. Zo direct na het NUS Journaal.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 Kinderen zijn natuurlijk minder goed in staat om zichzelf te beschermen tegen geluid. En ook om zelf maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen. En dat is de reden waarom we voor kinderen een lagere grenswaarde adviseren dan voor mensen boven de 16 jaar. Nu zijn er geen wettelijke geluidsnormen. Staatssecretaris Blokhuis is blij met het advies. Hij gaat de komende maanden overleggen met de muziek- en uitgaanssector.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 In Reda is een man aangehouden die wordt verdacht... van de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel vorig najaar. De vrouw raakte bij de overval in haar woning ernstig gewond. De politie zegt dat de man banden heeft met een criminele bende... die vorig jaar in het zuiden van het land een reeks bankovervallen pleegde. En in Rotterdam is een man opgepakt die voor ruim 700.000 euro... de belasting zou hebben opgelicht. Hij vulde aangiftes voor anderen in en voerde valse aftrekposten op. De fiat kwam de man op het spoor via de belastingdienst.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 In alle politiebureaus in heel Frankrijk heel indrukwekkend om te zien. Overal was het stil, ook op het ministerie van binnenlandse zaken waar de minister zelf aanwezig was en ook een minuut stilte in acht nam. Daarna ging de stoet met de lijkkist van die vermoorde agent Arnaud Beltram dwars door Parijs. Er waren heel veel mensen op straat om hem daar ook een laatste eerbetoon te brengen. In een toespraak roemde president Macron de heldhaftigheid van Beltram. De agent krijgt postuum de Legion d'honneur, de hoogste Franse onderscheiding. Yeah. <sighs>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 De ouderwetse cv-ketel moet eruit. En wat dat voor u en voor mij betekent, daar gaan we het zo over hebben. Imam Fawashineet noemde burgemeester Abu Talib een afvallige moslim. En minister Grapperhaus vraagt zich af of en hoe hij die uitspraak kan bestraffen. Dat was ook de vraag in 2001, toen imam El-Mumni voor de rechter werd gedaagd... vanwege discriminerende uitlatingen. Mag een imam zeggen dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is... die schadelijk is voor de samenleving? Imam El-Mumni zei het in Nova. Het Openbaar Ministerie onderzocht de zaak... en besloot de imam te vervolgen wegens discriminatie en het aanzetten tot haat. Straks een gesprek met rechtswetenschapper Paul Cliteur... over de zaak el en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. In feite of fictie kijken we naar de bewering van de vuurwerkbranche... dat een vuurwerkverbod niet nodig is omdat we al op de goede weg zijn. Uh, je ziet de cijfers van letsel en van, van schade, uh, van overlast... zie je allemaal in positieve zin veranderen. Uh, dus de maatregelen die we getroffen hebben zijn goed. Maar het verbieden van kanaalvuurwerk... ik vind dat je dat, je dat plezier bij jonge, jonge lui niet moet wegnemen. Maar nu eerst de dagen van de ouderwetse cv-ketel lijken geteld. Jan Mon. Eén Vandaag... Opvallend nieuws vandaag, de cv-ketel gestookt op gas zou per 2021 verboden moeten worden. Dat zegt een brede coalitie met onder andere installatiebranche Uneto VNI. Nou, wat we graag willen is dat er uh, met ingang van 2021 een rendementseis wordt, uh, wordt inge uh, in het leven geroepen uh, door de politiek. Die erop neerkomt dat er uiteindelijk bij vervanging van de cv-ketel geen... Standalone CV-ketel weer geplaatst te worden, maar dat het altijd gepaard gaat worden met tenminste een hybride systeem. Dus met een hybride warmtepomp. Of met een warmtepomp of soortige oplossing. Maar in ieder geval een, verduurzaming, een verdere verduurzaming van de ketels zoals we die op dit moment gebruiken. Al dus, doe Kluterpstra. Namens de installatiebranche vanochtend in het Radio 1 Goed nieuws dus voor die branche, als we al die ketels mogen gaan installeren met Eindroster. Ja, er wordt al een beetje lacherig gedaan hier en daar over de handtekening van Terpstra onder dit akkoord bij Stand.nl maakte NTR-directeur Paul, Paul Reumer bijvoorbeeld. De volgende rekenso rekensom. Ik hou van uitrekenen op een, op een bierveeltje. Mm -hmm. Er zijn 6,5 miljoen huishoudens met een cv-ketel. Het duurt vijf dagen om zo'n warmtepomp te plaatsen. Dat is 33 miljoen werkdagen. Daarvoor heb je 166.000 installateurs nodig. Stel voor dat er, ik weet niet hoeveel er zijn in Nederland... dat er uh, 5.000 zijn. Dus uh, wil je dat gedaan krijgen, ben je 33 jaar aan het installeren. Ja, ik weet niet hoe goed die rekent, maar het lijkt me erg lang. Wel goed voor de werkgelegenheid, alleen het schiet niet op dus. Ja, dat, dat dachten wij ook. We hebben even rondgevraagd. We hoorden al wel meteen dat vijf dagen installeren per warmteketel... dat dat wel erg veel is. Dat is dan geen al te beste installateur, werd mij verteld. Maar dat het een groot project is, dat nog lang zal duren, dat is zeker. Ander ding is de financiering. Het installeren van een warmtepomp kost hartstikke veel geld. Staatssecretaris Wiebes zei eerder al... Al die Nederlanders die net zo zijn als ik... moet gewoon eerst een perspectief worden geboden. Het moet helder zijn wat voor financieringsarrangementen daarvoor zijn. Ja, terechte opmerking lijkt mij, want komen ze ook met financieringsvormen? Het is niet voor iedereen makkelijk te betalen. Nee, ja, ook de Terpstra van de installatiebranche die ziet dat in. Pleiten er ook voor dat ook het kabinet een aantal maatregelen gaat nemen. Die het ook voor de burgers. Want ik vind dat verduurzaming alle burgers zou moeten uh, raken. En ook betaalbaar moet zijn voor alle burgers. Niet voor de elite. Uh, maar dat het dus ook van belang is dat er soorten financieringsmogelijkheden komen. In de volkskrant leggen ze bijvoorbeeld uit dat een van de plannen. bijvoorbeeld een lening is. Die niet vastzit aan je persoon. maar aan je huis. Dus als je gaat verhuizen. dan hoef je niet bang te zijn dat je de financiering er niet uithaalt. Meteen, dankjewel. Ik ga erover doorpraten met Renier Snijder. mede oprichter van Green Home, een onafhankelijk platform... voor de verduurzaming van je woning. Goedemiddag, meneer Sneijder. Meneer Sneijder? Bent u daar? Dat klinkt akelig stil. Je zou denken, hij is er niet. Misschien moet er gewoon een knop omgezet worden... of is er is iets met een verbinding. We wachten nog heel even. Maar ik denk uh, dat het op dit ogenblik even niet gaat lukken... Nou ja, misschien dan even een muziekje of zoiets. Of oh, we gaan hem opzetten op de telefoon. Anders of we gaan even door naar een andere gast als ik daar wel contact mee heb. Of we kunnen naar de reportage. En Even de reportage toch maar dan. Oké, okay, want we hebben namelijk om even te weten hoe dat gaat met die warmtepompen. Verslaggever Harm van Atteveld naar Alphen aan de Rijn gestuurd... naar de wijk Aqua Ficus, waar bewoners al 14 jaar gebruik maken van de warmtepomp. En Harm ging op bezoek bij familie van Erf... om te kijken of die pomp zijn werk ook doet. Goedendag. Goedendag. Hallo. Harm van Attenveld. Jan van der Kom verder. Hoe lang woont u wel hier? 13 jaar. Toen we er uh, toe over gingen om de woning te kopen... Toen was het nog niet helemaal zeker dat het een gasleidingssysteem zou worden... met elektrische leidingen, of alleen maar elektrische leidingen. Nou, dat laatste, dat is het dus geworden. Geen gasleidingen, en we kregen dus een warmtepomp. Hoi, hey, Harm van Atroog, hey. Kees Verloop. Kees Verloop is directeur-eigenaar van E-Tech... De sloop- en infrapoot gooide hij in 2010 eruit... en sindsdien compleet zich op energie richt. Nou, sinds 2011 zijn wij gegroeid van een aantal aansluitingen naar ruim 32.000. En uh, de ontwikkeling in de Nederlandse markt op dit moment... Uh, gaan ervan uit dat wij uh, de komende jaren nog uh, een aantal keren uh, zullen vermenigvuldigen. Waar die warmtepomp staat? Ja. Ja. Nou, die... ja, daar komen we voor. Dan loop dat ik achter dat, uh, meneer Van der Erf aan. En dit is hem dan? Dit is hem. Eigenlijk nou, een het... grote groene ja. koelvriescombinatie. Zo ziet hij eruit. Zo, Zo'n ding is het, ja. Dan is dit wel de boiler van 200 liter. Dus de warmtepomp is daarbij eigenlijk een wat bescheidener afmeting. Dat is dat vierkante ding daar onderaan. Lichtgevende knop en een display binnen, binnen het 22. En buiten, en buiten is het 8, 8, graden. 8 graden. Deze woning heeft buiten een bron in de bodem. Die is tot, tot grote diepte geboord. Daar wordt de temperatuur van beneden naar boven gehaald. Dat is geen warm water, maar dat is 15, 16 graden. Dat komt in het onderste gedeelte in de warmtepomp. Die warmtepomp, die pompt het op met een compressor. En als je... Uh, als hij uh, uh, comprimeert, ontstaat er warmte en dat onttrekt hij uit het water. Een technisch proces, maar uh, ja, dat is wat er gebeurt. Waardoor het warmer wordt dan die 16 graden die je sowieso hebt? Ja, waardoor het... het 30, 35 graden wordt en dat is de temperatuur die u ook ziet en die de woning ingaat. Oh. Binnen naar buiten loop ik hier in Aquavicus, die 14 jaar oude wijk. Inmiddels mensen tegen het lijf die me spontaan binnen uitnodigen. Ik ben Gerrit de Vries. Ik heb de tweede nu. Ik heb een nieuwe module sinds een paar maanden. Het is een soort huurkoop. Huurkoop? Ja, dus wij betalen iedere maand, ik meen uit mijn hoofd, 3,54 euro. Daar zit ook je service in. Als je, als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, die 14 jaar. Nou, dan is het niet goedkoper. Dan, dan, dan is het ongeveer hetzelfde als dat je gas en elektrisch zou hebben. Want het is natuurlijk wel gesubsidieerd, denk ik, toen de tijd, maar dat je subsidies naar de bouwen gegaan. Want dat moet zwaar gesubsidieerd worden, want wie heeft er 15.000 euro liggen? Dat tarief is enerzijds van een stuk afbetaling van de pomp... die uiteindelijk van ons is en door ons betaald is. Bij Kees Verloop, directeur-eigenaar van bedrijf e Ik vind het een om hele logische ontwikkeling... waarbij ik wel moet bekennen dat de elektriciteitsverbruik... is natuurlijk wel aanzienlijk... Je praat wel over, voor deze pomp, over 5000 kWh per jaar. Wat, wat is een normaal gezin? Wat, wat verbruikt een normaal gezin? In Bij zo'n woning zou je al gauw ja. 3500 tot 4000 komen. Ja. Dus eigenlijk en... die pomp die verbruikt meer dan een normaal gezin in een, in een heel jaar. Ja, en daarvoor in de plaats heb je geen gas. Warum ja, van Atteveld op bezoek bij de familie van Erf in Alphen aan de Rijn. Uh, we hebben contact nu met Reinier Snijder, medeoprichter van Green Home. En dat is een onafhankelijk platform voor verduurzaming van woningen. Goedemiddag, meneer Snijder. Goedemiddag, doet u het nu wel? Ja, ik, ben, uh, ik kan u helemaal goed horen, dat is fijn. Uh, ik, ik weet niet of u nog een deel van de reportage uh, hebt kunnen horen. Uh, maar het ging dus Rijf over heel goed. Het ging over zo'n warmtepomp. Uh, is dat nou een goed alternatief voor een ouderwetse cv-ketel, wat u betreft? Jazeker. Uh, we gaan van het gas af. En daar moeten we kijken naar de alternatieven. En warmtepompen zijn voor de, uh, de meeste woningen het meest waarschijnlijke alternatief. Het meest waarschijnlijke alternatief. Behalve dan misschien de financiële bezwaren? Dat is inderdaad een deel waar wel goed naar gekeken moet worden. Maar als we kijken naar de hele levensduur van een warmtepomp. zien we dat voor de woningen waar dat voor geschikt is, de totale kosten over die 15 jaar lager liggen dan een cv-ketel. Dat je goedkoper uit bent. Ja, ja, en dan moet je dus niet alleen naar de investering kijken. Dus de aanschafwaarde, maar ook de exploitatiekosten. Dus uh, eigenlijk het, uh, het, het elektriciteitsverbruik van zo'n warmtepomp over 15 jaar... Uh, plus de investeringskosten is uh, goedkoper dan uh, een cv-ketel. Ja, terwijl we net horen dat die warmtepomp daar in Al van der Rijn... die verbruikt meer dan een heel huishouden in een heel jaar. Klopt. Uh, ik moet erbij zeggen dat er, er wel een aantal voorwaarden zijn... waarop dat het geval is. Dus niet elke woning is al geschikt om over te stappen op een warmtepomp. Wat, wanneer wel en wanneer niet? Uh, Mini-college warmtepomp. Hij werkt, uh, het is een elektrisch verwarmingsapparaat uh, die uh, met een heel hoog rendement kan verwarmen. Mits hij niet al te veel toeren hoeft te maken. Dus hij, uh, hij moet heel rustig en stabiel kunnen verwarmen. Dan haalt hij een mooi rendement en dan is hij ook financieel uh, voordelig. Dus je woning moet heel goed geïsoleerd om... zijn? Ja, dat is het. Hij moet goed ingepakt zijn. De pomp niet alleen, maar je huis ook waarschijnlijk. Ja, ik bedoel de woning. Ja. Ja, ja, precies. Dus isoleren is een randvoorwaarde. Dat... Die kosten komen er dan mee? Ja, ja, ja. maar dat is eigenlijk uh, sowieso een handige stap om te nemen. Uh, los van of u overstapt op een, uh, een warmtepomp of niet... is het isoleren van de woning eigenlijk uh, uh, voor heel veel woningen... de eerste stap richting een duurzame woning. Ja, En als de warmtepomp voor jou nou niet een goed alternatief is... zijn er nog andere? Eh... Uh... Ja, uh, we gaan in sommige delen van Nederland ook met stadswarmte werken. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een collectieve warmtebron. Uh, en dan gaat er een, uh, een, een leiding de grond in die niet meer gas levert aan de woningen, maar warm water. Alleen dit zal niet voor iedereen uh, interessant zijn, of niet voor alle wijken. Uh, vooral dicht bevolkt gebied, uh, in de buurt van uh, industrie. Dus restwarmte vanuit bijvoorbeeld energiecentrales... Uh, uh, of afvalcentrales, die wordt dan gebruikt. Maar dat is voor een landelijk gebied natuurlijk niet, uh, niet uh, interessant. Nee, dus die zouden aan bijvoorbeeld die warmtepomp moeten. Wat kost die eigenlijk, zo'n warmtepomp? Er zijn verschillende types. Uh, de duurste die gaan uh, richting de 15.000 tot 20.000 euro. Maar de hybride versies die zijn uh, aanzienlijk goedkoper. En die zijn uh, rond de 4.000 tot 5.000 euro. Ja, en dan, dan, dan blijf je ook uh, het gas wel gebruiken voor, voor als je echt pieken uh, zeg maar, van kou moet uh, bestrijden? Ja, ja, het werkt eigenlijk net als een hybride uh, elektrische wagen. Dus het is een uh, elektromotor die de brandstofmotor ontlast. En daar wanneer nodig, lees het uh, is buiten min 5, dan komt de cv-ketel erbij. En die uh, zorgt ervoor dat de woning dan uh, toch nog warm en comfortabel is. Aan de telefoon hebben we ook onafhankelijk energieadviseur Theus van Eck. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik begrijp dat u het natuurlijk uh, goed vindt als we omschakelen van die ouderwetse uh, gas-cv's. Maar u ziet ook een paar heikele punten nog. Nou, ik ben een groot voorstander van voor uh, nieuwbouwwoningen... mogen ze wat mij betreft vandaag invoeren. Maar het grote gebeuren ligt gewoon in de bestaande woningbouw. We praten over ongeveer 7 miljoen woningen in dit land. En het gaat alleen lukken als we een deltaplan opzetten... voor uh, deze hele aanpak die niet alleen betrekking heeft op uh, warmtepompen... maar gewoon wat zijn alle alternatieven... wat betekent het voor het totale energiesysteem... en nog meer van dat soort zaken waar we met z'n allen echt volledig achter moeten gaan staan... met enorme consequenties. Ja, want als we dat wel zouden doen, dan halen we wel het klimaatdoel? Uh, dan zouden we dat moeten halen. Alleen, uh, er is natuurlijk nog veel meer dan alleen verwarming van woningen. Dat is een onderdeel van het totale energiepakket... wat we met z'n allen verbruiken. Uh, maar het is een heel belangrijk punt. Uh, oplossingen zijn er. Alleen er spelen een heleboel randvoorwaarden omheen. Het moet geen gevecht worden van dit alternatief. Het moet het altijd worden. Het uh, wordt gewoon een integrale aanpak... waar we als Nederland met z'n allen achter gaan staan... waar we ook de consequenties gezamenlijk eh, moeten kunnen en willen dragen. Ja, en er is dus een groot verschil, zegt u... Hè, tussen uh, nieuwe huizen, nieuwe wijken uh, en oude. Uh, Reinier Sneijder, uh, want ja, het kost geld. Uh, kun je behalve, als, als er al een subsidie is, uh, nou ja, uh, ook leningen krijgen? Is er, zijn er mogelijkheden, wat zijn die eigenlijk voor de financiering? Ja, er zijn nu al uh, leningen beschikbaar. Dus de energiebespaarlening is daar de bekendste van. In sommige gemeenten is er ook een duurzaamheidslening... Die is specifiek bedoeld voor het aanschaffen van uh, duurzame maatregelen, waaronder de warmtepomp. En het werd net al even in de intro genoemd. Uh, er wordt nu hard gekeken naar uh, gebouwgebonden financiering. En dat is een lening die staat niet meer op de persoon, maar op het gebouw. En uh, die kan je dus overdragen aan een nieuwe bewoner. Kijk, dus er zijn al regelingen. Goed om je daarover uh, te informeren. Uh, en dat hebben we nu in ieder geval voor een deel ook weer gedaan. Dankzij u beiden. Hartelijk dank. Reinier Snijder, medeoprichter van Green Home. En dat is een onafhankelijk platform voor verduurzaming... van de woning- en energieadviseur Theus van Eck. Nieuws via de NOS. In Rusland is het vandaag een dag van nationale rouw. De Russen herdenken de slachtoffers van de brand... in een winkelcentrum in Keremovo. Daarbij kwamen 64 mensen om het leven onder wie 41 kinderen. Correspondent David-Jan Godfar in Mo Moskou. David-Jan, wat merk je daarvan in het dagelijks leven? Nou, wat je ziet is in ieder geval dat uh, alle officiële gebouwen... dus uh, gemeentehuizen, uh, andere officiële gebouwen... de vlaggen halfstok hangen. De programmering op radio en televisie is aangepast. Dus het is allemaal serieus, uh, klassieke muziek... en geen, uh, geen gedans en gehoempa. Uh, en uh, er zijn in het hele land ook veel concerten afgelast. Uh, en er zijn op heel veel plaatsen plekken waar, waar mensen bloemen uh, neerleggen. Nou ja, iedereen heeft het er natuurlijk over. Het is een enorme, uh, enorme ramp voor het hele land, niet alleen voor Kemerovo. Uh, maar en, en daar in Kemerovo zelf, uh, zelf zijn de eerste begrafenissen geweest. Dus ja, daar is de sfeer natuurlijk helemaal uh, diep en diep triest. 64 mensen kwamen om het leven... Ook waren er tientallen gewonden. Is het bekend hoe het met die gewonden is? Nou, van, die, van die gewonden liggen er nog 69. Dat is het laatste cijfer in het ziekenhuis. Waarvan er uh, twee echt in, in kritieke toestand. De, de overige gewonden die komen er waarschijnlijk wel, uh, wel goed vanaf. Maar om die twee mensen is nog, is nog zorg. Ja, gisteren begrijp ik waren er al heel veel protesten in Rusland. Er werd onder meer opgeroepen tot het vertrek van lokale functionarissen. Zijn die al opgestapt? Uh, er is één uh, kop gerold tot nu toe. Dat is die. Uh, die is door de gouverneur uh, De Laan uitgestuurd. En verder zijn er, wat, uh, zijn er vijf mensen gearresteerd. Die zijn vandaag uh, voorgeleid uh, voor, de, voor de rechtbank. Ze ont kennen allemaal schuld. Hè, dus de, de, de, de aanklacht is grove nalatigheid, dood als gevolg. Maar ze zeggen allemaal dat ze niet verantwoordelijk zijn... voor, voor die vreselijke brand. Een, een, een bewaker die wordt beschuldigd van het feit... dat hij het brandalarm heeft uitgeschakeld, die, die ontkent ook. Uh, nou ja, hoe dat verder loopt, die, die, die rechtszaken, dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar daar wordt met heel veel, heel veel aandacht naar gekeken natuurlijk. NOS-correspondent David Jan Godvoort, bedankt. Precies een week terug mochten we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een lage opkomst en versnippering in de politiek. Geen goed nieuws zou je denken. Maar in de gemeente Molenwaard gaat het door technologische innovatie beter dan ooit... met de lokale democratie en de gemeentelijke dienstverlening. Althans, dat zegt Jan Meijsen, hij is ambtenaar van die gemeente. En vandaag onze optimist. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag, versnippering bij die verkiezingen, lage opkomst. Hoe zat dat in de gemeente Molenwaard? Nou, allereerst had de gemeente Molenwaard dit jaar geen verkiezingen. Want we zijn een herindeling, dus wij stemmen. Net als een aantal andere gemeenten pas op 21 november... Maar normaal gesproken is in Molenwaard een hoge opkomst, zowel landelijk als gemeentelijk. Dat een is hoog. Opkomst. Hoog, dat is uh, uh, ja, rond de 60, 65 procent. stuk hoger inderdaad dan het ja. landelijke cijfer. Ja, uh, ik had het al even over die technologische innovatie. De belangrijkste ontwikkeling, begrijp ik, is dat jullie testen met de stem-app, waarmee over lokale kwesties wordt gedacht door bewoners. Die kunnen via de DigiD zich daarover uitspreken, in plaats van bijvoorbeeld een referendum? Uh, nou ja, wat de bedoeling is, uh, het is nu nog een prototype, uh, we moeten daar nog mee aan de slag. Uh, maar de bedoeling is wel dat we daar vooral lokaal mee aan de slag gaan. Omdat wat we uh, zo ontwikkelen had met een bende van vijf, dat zijn uh, vijf gemeenten die dat initiatief opgepakt hebben in aanleiding van een reis naar Estland, waar al langer digitaal gestemd wordt. Uh, dat willen we ontwikkelen op de hoogste beveiligingsniveaus. Dat heeft ons al een, een aanvraag gekost met de minister van Binnenlandse Zaken, minister Plasterk, uh, afgelopen zomer. Uh, uh, maar uiteindelijk is daar wel besloten samen met de burgemeesters om dat toch door te ontwikkelen, maar voorlopig op, land, op lokaal niveau. Ja, want, want die aanvaring komt voort uit het feit dat er sceptisch is... in ieder geval ook bij de minister en bij Kamerleden... over stemmen, digitaal stemmen, zeg maar. Ja, nee, dat, dat klopt. En ik, ik snap die scepticis wel. Maar we moeten natuurlijk allereerst eerst aanvaarden met z'n allen dat geen enkel systeem 100% waterdicht is. En uh, ik kan u verklappen uit mijn lange ervaring als ambtenaar dat analoog stemmen zeker ook niet 100% veilig is. Dat is nee. natuurlijk een schijnwerkelijkheid. Maar ik begrijp dat u hier die app niet, niet voor de verkiezingen wil gebruiken, maar voor andere zaken. Nou ja, we mogen hem niet voor de verkiezingen gebruiken. Dat vind ik op zich weer begrijpelijk. Want landelijke verkiezingen zijn uh, iets waar het ministerie over gaat. Dus waar wij hem vooral, vooral als, als proef voor in willen zetten is lokaal. En als dat dan genoeg spin-off heeft, dan willen we dat groter uitgaan. Uh, maar vooral. Maar in samenwerking met. Waar willen we voor gebruiken? Nou, het zou kunnen zijn, we hebben uh, in het kader van uh, de participatie, we hebben uh, uh, 13, uh, 13 dorpen in onze gemeente nu, uh, die allemaal redelijk uniek zijn en die hebben allemaal wel hun eigen issues. Uh, het kan gaan over een rotonde, het kan gaan over een, een, een speelplaats, het kan zijn over uh, de manier waarop een wijk ingedeeld gaat uh, worden. En daar kan je zo'n stem-app dan prima gaan gebruiken om uh, stemmen op te halen. En dat willen we dan wel naast analoog doen, hè? want je mensen gaan natuurlijk heel trouw en die hebben helemaal niks met digitaal, zal ik maar zeggen. Maar je hebt natuurlijk een hele grote groep, zoals we het netjes noemen, digital natives. Dus jongeren tussen de 18 en de 24, die hebben niet van een rood uh, potlood en een stemhokje gehoord. Nee, maar die, die mensen, mensen zonder een smartphone, inderdaad, wat moeten die dan? die kunnen nog steeds gewoon analoog. Het is een NN n situatie Het is niet zo dat we... hoe, uh... Sorry, dat is gewoon in een hokje, uh, dus gewoon ah, netjes dan we op papieren. En... En, uh... en, ja, ja, ja. Dat houden we dus nog voorlopig naast elkaar, omdat je niemand uit wil sluiten. Je ja. wil de opkomst hoger brengen en uh, niet uh, mensen uit gaan sluiten. Vindt dat is ook de bedoeling. Vindt u ook dat in in dit kader uh, eigenlijk de overheid, de centrale overheid, eerder meer dan minder taken zou moeten decentraliseren? Ik ja, ze zouden meer mogen decentraliseren, maar ook de bevoegdheden erbij eh, mee moeten geven. En ik snap dat er een, een soort van waakzaam oog moet zijn centraal. Maar wat je ziet is dat er uh, uh, op cruciale vlakken niet voldoende bevoegdheden doorgegeven worden. Of zo eng ingekleed worden dat we er in feite nog steeds niks mee kunnen. Maar wordt dit ook een beetje, u, ze, u vraagt wij draaien? Nou, nee, het wordt niet zozeer... U vraagt, wij draaien. Ik denk nog steeds wel dat we de goede, goede dingen moeten doen met, uh, met elkaar. En, uh, maar, maar het bevragen van, jou, van je inwoners lijkt me een uitermate uh, verstandig plan. Want bij slotverrekening zijn zij materiedeskundigen in hun eigen omgeving. Dat zijn we als overheid helemaal niet. Zij wonen, leven en werken daar. Dus het lijkt me logisch dat we ze daar veel meer op bevragen... dan dat wij voor gaan schrijven hoe het zou moeten. U bent daarom uh, volgens ons vandaag de optimist, Jan ja. Meijs. Ik zou zeggen, we hebben een katheler hier klaargezet. Loopt u daar naartoe? Dank u wel. Uh, de luisteraar kunt toespreken om ze te overtuigen van uw idee... om de lokale democratie te verbeteren. Onze optimist van vandaag, Jan Meijzen. Goed, dank u wel. Uh, ik wil eigenlijk een optimistisch verhaal vertellen... over hoe een nieuwe gemeente op basis van verregaande digitalisering... in combinatie met persoonlijke aandacht haar dienstverlening wist te verbeteren. Ik heb het dan over de mooie gemeente Molenwaard... waar Kinderdijk en de wereldberoemde molens een van onze dorpen is. Molenwaard is straks de gemeente die het kortst heeft bestaan... Namelijk 6 jaar. Per 1 januari volgend jaar fuseren we met de gemeente Gieselanden. Inwoners hebben bij een herindeling vaak het gevoel dat de afstand tussen inwoners en gemeente groter wordt. Molenwaard heeft laten zien dat dit niet nodig is. Dicht bij je inwoners blijven. Oh ja, en, en passant ook nog een betere dienstverlening realiseren. Dat wilde de gemeente die samen Molenwaard vormde in 2013. Geen eenvoudige opgave als je het hebt over twaalf dorpen en één stad en een gebied van 12.500 hectare. Wat zeker heeft geholpen is het sluiten van het gemeentehuis. Niet investeren in stenen in een nieuw gemeentehuis, maar huren van flexplekken in bestaande gebouwen en werken dichtbij, en uh, dichtbij inwoners en thuis. Inwoners die naar zes mobiele aanvraagplekken in onze gemeente konden met meer avondopenstellingen in plaats van, één plek om slechts, uh, in plaats van slechts één plek om een identiteitsbewijs te krijgen. De wandelgangen van onze bestuurders verhuisden van het gemeentehuis... naar de straten van onze dorpen. Geen eigen kamers voor bestuurders. Collegevergaderingen bij bedrijven of bij inwoners. Thuis en veel op pad in de eigen dorpen. Dat doet wat met je lokale democratie en betrokkenheid. Inwoners en ondernemers ervaren daarmee echt... dat bestuurders ook bereikbaar en zichtbaar kunnen zijn. Hoe krijg je het dan voor elkaar als je collega's op verschillende plaatsen werken? Is een veelgehoorde vraag. En hoe vinden inwoners je dan voor andere producten? Logisch gevolg van het sluiten van het gemeentehuis was het volledige digitaliseren van alle producten en diensten van de gemeente die via internet te krijgen zijn. Gemakkelijk voor onze inwoners. En als het even niet gemakkelijk is, of voor maatwerk of een goed gesprek, dan komt de vakspecialist bij onze inwoners thuis, aan de keukentafel of in een openbare gelegenheid in zijn eigen dorp. Als je je paspoort of ander identiteitspapier hebt aangevraagd, op een van onze locaties in onze dorpen, dan worden de producten daarna kosteloos bij je thuis bezorgd, of op het werk, overal in Nederland. Dat scheelt er een extra rit naar de gemeente en vaak ook een paar uur vrijnemen van je baas. Een van onze andere uitgangspunten als gemeente is. geen regels waar het niet nodig is en samenwerken met initi initiatiefnemers waar het kan. Voor de gemeente en bestuurders was het destijds best een stap dat loslaten. Intussen zijn we daar erg bedreven in geworden en tevreden over. Onderzoek naar deze nieuwe opstelling van de gemeente en bijbehorende dienstverlening heeft laten zien op basis van een onderzoek door de Universiteit Tilburg... dat de klant de tevredenheid is gestegen. En dat, terwijl het voor onze inwoners ook best wennen was. Gemeente Woonlaart is met gemeente Gieslanden... op weg naar de nieuwe gemeente Molenlanden. Een grotere gemeente met 19 dorpen, één stad... en een groot grondgebied van 20.000 hectare. De visie en ambitie zullen in de nieuwe gemeente worden voortgezet... en verder uitgebouwd, waarbij het zonder meer de bedoeling blijft... om dicht bij de samenleving te staan... Beide gemeenten hebben de neus dezelfde richting uit... en brengen elke sterke punten in voor dienstverlening en kerngericht werken. We faciliteren nog steeds persoonlijk en dichtbij... maar zeker ook met de nieuwe technologische ontwikkelingen... als Internet of Things, blockchain, robotisering en artificial intelligence. Waar onze inwoners en ondernemers als vanzelfsprekend alle handen nieuwe technologieën en samenwerkingen organiseren, zullen wij als gemeente niet achterblijven en daarin mee ontwikkelen voor om, om onze facilitaire dienstverlening en rol eigen tijds en dichtbij te kunnen uitvoeren. De lopende ontwikkeling van de stem-app op basis van open source en gecombineerd met blockchain-technologie is daar een sprekend voorbeeld van. Kortom, dienstverlening van vandaag, digitaal, dichtbij en persoonlijk. Jan Meijssen, over de digitale gemeente Molenwaard. Ben benieuwd of in die grote gemeente jullie nog in de huiskamer kunnen blijven vergaderen. Maar veel succes, dank voor dit betoog. Alle optimisten zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag en Radio 1. En op het YouTube-kanaal van 1Vandaag. Bent u nu zelf een optimist? Mail dan naar radio@eenvandaag.nl. Straks zijn we in het Friese dorp Jestermar, waar de grootste postcode-loterijknaller ooit viel. De mensen in de bijstand zijn er niet blij met hun burgemeester. En minister Grapperhaus worstelt met de uitspraken van imam Fawashineid... over burgemeester Abu Taleb. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het soort dingen die uh, deze meneer zegt... waardoor anderen bedreigd worden in hun bestaan... Uh, daar wil ik eigenlijk wel uh, vanaf. Maar ja, Oeh. en wat hebben soortgelijke zaken in het verleden ons geleerd? Daarover praat ik straks met rechtswetenschapper Paul Cliteur. In feite of fictie zoeken we uit... of het aantal verwondingen door vuurwerk met de jaarwisseling... inderdaad terugloopt. Martijn Roosdorff, heb je een uitspraak ook zo direct? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk makkelijk te checken. Hè? De branche zegt zelf dat rotjesverbod, dat is zwaar overdrijven... want het gaat echt heel erg de goede kant op met de cijfers... verwondingen, overlast, dat soort dingen. Ja, dus dat is voor ons casie ja, om dat even goed uit te zoeken... of dat klopt wat de branche zegt. Oké. Okay. Zo direct, na het NOS Journaal. NPO Radio 1. Katrien Straatman.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 Het RIVN wil dat in cafés, discotheken en scholen de muziek niet harder klinkt dan 102 decibel. Voor jongeren onder de 16 zou dat nog minder moeten zijn omdat zij zich meestal niet goed beschermen tegen gehoorschade. Staatssecretaris Blok van Volksgezondheid zegt blij te zijn met het advies. Verkeersinformatie van de René nepaz ja, het wordt een drukke avondspits, kan ik je verklappen. Vanwege de regen die over het land trekt. Hopelijk niet zo druk als gisteren, toen we boven de 900 eindigden. Nu valt het nog mee. Op de A9 is file ontstaan omdat de brug bij Knoop het Vels in de buurt even openstaan. Dus korte files in beide richtingen, zowel naar Alkmaar als naar Amstelveen. Op de A10 Noord bij de Koentenal 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht, Den Haag door een kapotte auto bij Knoop het Oude Rijn. Ook zo'n 10 minuten erbovenop. En op de A20, groep van Holland naar Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam delfs en Krooswijk. De vertraging daar is ook 5 tot 10 minuten. Eén ja, vandaag. Bijna drie maanden geleden werd een klein Fries dorp in één klap rijk. Duitse dorp op zijn kop door postcode kan je. ester Mar. Eerste maat. Dit is een geldbedrag van 53,9 miljoen euro. 53,9 miljoen. Dit is de hoogste prijs die ze ooit uitgereikt hebben. We zijn het rijstte dag van Nederland. Ja, en Ongeveer de helft van dat enorme bedrag van 53,9 miljoen euro... ging naar twee families. De rest werd verdeeld onder de andere gelukkigen met een lot. We zijn deze week terug in Jestermar en kijken hoe het met die kleine gemeenschap gaat... sinds de grote rode vrachtauto van de Loterij daar binnen reed. Burgemeester Jonge Gebbe leidt verslaggever Roos Oosterbaan vandaag rond in zijn dorp. Ja, echt waar wij nu zelf staan samen, oh ja. uh, daar, daar stond een rode vrachtauto. En uh, 50 meter verderop, daar staat een groot plateau. Daartegen was het uh, grote podium neergezet waar, uh, waar Gaston en uh, al zijn vrienden zeg maar, op vrijdag de, de straatprijs bekend maakten. Wat betekent het voor u als burgemeester dat u uh, nou ja, hier burgemeester was voor een soort dorp dat in één keer zoveel geld krijgt? Kijk, als burgemeester word ik er niet beter van. <lacht> Letterlijk. Het is ook niet zo dat wij daarmee onze belastingpercentage verhoogd hebben... omdat, ze, omdat toevallig juist er maar uh, wat extra uh, te halen valt. Zo zitten we niet in elkaar. Zou dat kunnen? Nou, nee. Dit, dit, uh, heel, heel theoretisch zou kunnen, maar dat doen we, doen we natuurlijk nooit. Wat doet het? Kijk, een gemeenschap, die wordt rijker. Voor een gemeenschap is dat hartstikke mooi. Want daarmee kunnen badkamers, keukens en dat soort dingen kunnen verbouwd worden. Dus dat doet iets met die gemeenschap. Aan de andere kant is daar ook mensen die geen lot hadden. Uh, en daar moet je wel oog en oor voor houden van wat gebeurt daarmee. Uh, en gelukkig is dit een dorp en een gemeenschap... die daar niet zo... Uh, die, doen, die, die, die blijft gelukkig normaal doen. En dat is wel een, een van de wezenskenmerken van de Vries... maar ook van deze gemeente. Gewoon lekker normaal blijven doen. Wat heeft hij nou zelf geleerd? ja niet, niet, bij, niet bij zoveel anders dan dat we uh, dit, dit soort zaken gewoon kunnen handelen met elkaar als Vriezen. En dat wij dat ook vanuit onze nuchterheid gewoon een feestje kunnen durven bouwen. En dat dat ook, ook gewoon lukt. Zou u iets uh, hebben veranderd als u nu opnieuw zou moeten doen? Nee, niet echt. Nee, nee echt niet? Nee. Er was wel het onvrede over de gemeente. Laten we heel even luisteren naar deze dame die boos is over de post die zij van de gemeente kreeg. Uh, nou ja, wij hebben dus uh, brieven gekregen. De mensen in de bijstand hier. Daarin stond ook dat ze ervan vanuit gingen dat wij geen prijs hadden gewonnen. Maar toch, ja, onze afschriften moest, moesten laat, laten zien. Je moest bewijzen dat u, niks, dat u geen lot had? Ja, klopt, ja. En ja, wat vond u ervan? Ik vond het, ik vond het echt verschrikkelijk. Ah, het, ja, uh, ja het, het, het raakte me echt. Ik uh, ja, werd bijna emotioneel ervan. Maar wat stond er dan in die brief? Als ik uh, mijn uh, afschriften niet eens zou leveren... dan uh, had dat uh, consequenties voor mijn uitkering. Ja, ik kon een boete krijgen. Of ze konden zelfs mijn hele uitkering inhouden. Je kreeg een soort dreigend brief. Zo kwam je over. Heel dreigend. Ja, ja absoluut. We worden in dat hokje geplaatst. van, hey, uh, uh, nou, Het lijkt net alsof wij een de rotte appel in de gemeente zijn. Zo voelt het. Zo voelt het echt. Deze mevrouw is niet bepaald blij met de gemeente. Nee, dat klopt. Daar hebben ze ook gewoon gelijk in. Zo'n brief valt verkeerd. Dat begrijp ik ook. Daar hebben wij van geleerd. Intern. Dat had nooit gemogen, zo'n brief versturen. Ja. Het is wel gebeurd. Daar zijn we vervolgens ook weer met de mensen die de brief gehad hebben... Uh, ook in gesprek geraakt. Maar het was gewoon heel slordig. En, en, en om die reden hebben we ook gezegd... we kijken niet alleen nu naar de brieven die wij naar deze uh, uh, mensen met een uitkering sturen... maar we kijken meer in het algemeen naar hoe communiceren wij met mensen die in een uitkering zitten. Dat is voor ons de brede les. Want als, wij, als het een standaard brief is die wij versturen... dan doen we een aantal dingen niet helemaal goed. Dus dat is toch, hè, om je toch wel even scherp te houden... dat is toch een puntje waar u van geleerd heeft dan? Daar hebben we wel tegen van geleerd. Toch nog heel even terug naar de dame in de bijstand. Ze moeten proberen om wat vriendelijker met ons te, te communiceren. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n zo loterij voor u... dan een beetje een vervelende nasmaak heeft. Ik heb wel eens gezegd van jammer dat hij hier is gevallen... maar ik vind het eigenlijk wel hartstikke geweldig dat hij is gevallen. Kijk, ik heb een familie om mij en die zorgt goed voor mij... En, uh, je mag een, een nieuw bankstel aannemen. Je mag, uh, nou ja, noem maar op. Dus ik deel ook mee in de prijs. Ah, dus mensen omheen me die wel iets hebben gewonnen... Die, uh, die laten je niet in de kou zitten? Nee, nee, En dat is met meerdere mensen hier op het dorp zo. Een vriendin van mij krijgt bijvoorbeeld... Uh, zit ook in de bijstand. Eigen een nieuwe vloer en, en een nieuw bankstel. En nou, noem maar op. Dat is prachtig dat je zo uh, elkaar kunt helpen. Had u dat verwacht van, die, van dit dorp? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja want dit is een geweldig dorp. We zijn er even doorgelopen. Ja, Hoi! Iedereen kent u hier dan? Ja, de meeste wel. Het ja. is radio 1. Nou, Jesse heeft zelfs een haven. Ja. Zijn er al dikkere boten te spotten? Nog niet. Ik sluit niet uit dat er uh, misschien een wat beter schipje of een, een betere, betere zeilboot gekocht gaat worden door deze of We hebben een, in, in eerste maar een eigen scootje. Ligt hij hier ook? Ja, die ligt hier, uh, ligt hier naast de brug. Uh, maar daar, daar ligt het scootje En daar doe je uh, eerst maar mee ook aan de, aan de wedstrijden. die FKS en de SKS. En uh, ja, het, het, het, het zou mooi zijn als ze met, met de prijs in de handen... misschien hun boot nog net even beter maken... waardoor ze wat, wat, wat, wat meer voorin kunnen gaan zeilen. Het zou mooi zijn. scootje heeft dan straks een mooie gouden borstbeeld. Ook daar is de nuchterheid weer uh, viert gelukkig weer de boventoon. Maar ja. men, al wel op een, uh, men heeft wel de gelegenheid om misschien iets knapper of iets mooier te maken, ja. Oh, dus burgemeester Jeroen Gebbe. Morgen horen we dat ook voetbalvereniging jester maar nog altijd door tegenstanders herinnerd wordt aan de loterij. In elk blaadje wordt er naar uh, gewezen zeg maar, van uh, de miljoenenploeg komt En zouden dus ze ook nieuwe spelers aangetrokken hebben en alles. En, nee, is dat zo? Nee, helaas niet. Geen dikke transfer. Nee, ja, hij was wel leuk geweest. Even een, uh, een profspeler ertussen, maar uh, nee. <middels> Ik ben Waar heb ik dat eerder gehoord? Een heel kort stukje uit een omstreden lezing van imam Fawashineet. Hij noemde burgemeester Abu Talib daarin een afvallige moslim. En dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor Abu Talib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 Al dus, minister, Grapperhaus, hij zij willen vanaf. Maar ja, hoe? En de vraag is ook of die imam met zijn uitspraken wel of niet binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting valt. In 2001 was er een andere imam die daar overheen ging, althans volgens velen. Imam El Moumni. En hij kwam daarom voor de rechter. Mag een imam zeggen dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is die schadelijk is voor de samenleving? Imam El Moumni zei het in Nova. De commotie die ontstond leidde tot zo'n 50 aangiftes. Het Openbaar Ministerie onderzocht de zaak en besloot de imam te vervolgen wegens discriminatie en het aanzetten tot haat. Ja, we zoomen in op die zaak van imam el moumni uit 2001. Wat is daar uiteindelijk door de rechter besloten? En in hoeverre is die zaak te vergelijken met deze van imam Fawashineid? Daar ga ik het over hebben met hoogleraar rechtswetenschap Paul Kliteur. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook schrijver van het boek In Naam van God. U bent voorzitter van het wetenschappelijk bureau van Forum voor de Democratie. Als u terugdenkt aan die zaak el moumni hoe keek u daar destijds tegenaan? Nou, ik vond dat uh, in de tijd, in 2001... ook wel een, uh, een bedenkelijke zaak natuurlijk. En je hebt dan te maken met, uh, met iemand met een... Uh, nou, laat ik zeggen, een totaal andere wereldbeschouwing... deze Al-Mumni, uh, die, die een grote afkeer heeft van, uh, van homoseksualiteit. En die denkt dat het zijn, zijn, zijn plicht is... Om, om in naam van God daartegen te fulmineren. En dat doet hij dan met uitspraken die wij niet, uh, niet erg leuk vinden. Niet toelaatbaar? Ja. Nou, vanuit een moreel oogpunt uh, acht, ik het, uh, acht, ik, acht ik het inderdaad niet toelaatbaar. Maar uh, of het juridisch strafbaar is, dat is, uh, dat is een tweede vraag. Kijk, ik vind het wel een beetje weer anders uh, met de zaak van Van Was. Omdat, uh, waar ik net naar verwijs, omdat, omdat Van Was uh, eigenlijk oproept tot geweld. Op het, het is namelijk zo dat in de wereldbeschouwing van, uh, van de heer Van Was. op het moment dat hij iemand uh, tot apostaat of tot afvallige verklaart. dan is dat eigenlijk een. Een, een uitnodiging aan uh, radicale uh, figuren om, uh, om zo iemand uh, met geweld te bejegenen. En dat is dus een hele precaire uh, situatie uh, voor de heer uh, Abutaleb in dit geval. En euh, naar mijn spraak moet hij daarvoor worden vervolgd. En dat juridisch instrumentarium, dat, dat heeft de minister van Justitie ook gewoon voor handen. Het is onbegrijpelijk eigenlijk dat hij dat zelf niet euh, zich realiseert. En de Kamer misschien ook niet, of zeer ja. of onvoldoende. Maar nou, we hebben gewoon een artikel dat dat strafbaar stelt. Daar wil ik zo meer over weten, maar, maar toch even nog naar El Moumni, Want die eh, noemde in de tijd die NOVA, eh, vergeleek je homoseksualiteit met een besmettelijke ziekte. U zegt dat is toch minder erg dan deze opmerking. Ja, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde delen van de wereld waar een, een, de, de opmerking van El Moumni wel hele gevaarlijke consequenties kan hebben als je er zoiets in, uh, in Afghanistan of in Pakistan of Saudi-Arabië uh, doet, dan kan dan, dan, ja, daar, daar, daar worden homoseksuelen die worden heel direct worden die fysiek belaagd. Hè? Ze worden vooral bij uh, ja, in de Islamitische uh, staat wil mensen van, van, een, hoge, van een van een muur afgooien, <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus daar is het wel heel ernstig. Maar dat is iets minder ernstig. Dat is natuurlijk in de Nederlandse context. We weten alleen wel um, dat um, ja, sinds de moord op deel van Goch. En, en, en de problemen rond Ayaan Hirsi Ali. problemen rond. Um Ahmed Makoush, ook burgemeester op dit moment. Abu Taleb heeft ook, ook al meerdere dreigementen gehad. Dat is, ja, dat is allemaal dus niet vanwege homoseksualiteit, maar vanwege afvalligheid. Dus de, ja, de situatie van, een, van iemand die een beschuldiging van afvalligheid krijgt... is op dit moment, in de Nederlandse situatie, een, een ernstiger zaak dan, uh, dan uh, homoseksualiteit. Ja, want El is uiteindelijk ook twee keer vrijgesproken, hè? Ja, de, de, de, de rechter stelt zich dan op het standpunt dat er in beginsel, en dat is ook waar natuurlijk, in Nederland godsdienstvrijheid is. En dat op basis van die godsdienstvrijheid je soms dingen mag uh, zeggen die, uh, die een beetje gek zijn of afwijkend zijn. In ieder geval van het, uh, van het algemeen denkpatroon. Hmm. U zegt de minister Gabberhaus heeft wel voldoende maatregelen om nu voor was aan te pakken. Jazeker, uh, datzelfde artikel dus uh, op basis waarvan uh, nu uh, Geert Wilders wordt vervolgd... en, uh, en ook veroordeeld is door de, door de rechtbank in Den Haag. Artikel 137d van het wetboek van strafrecht. Uh, dat artikel dat, uh, dat biedt ook de mogelijkheid om uh, volwassen aan te pakken. Dat artikel zegt namelijk dat je niet mag aanzetten tot haat... je mag niet aanzetten tot discriminatie en je mag niet aanzetten tot geweld. jegens een groep van mensen, die is afgebakend op grond van religie. Nou, daar hebben we hiermee te maken. We hebben we het hebben, we hebben in ieder geval te maken met een impliciete uh, aansporing tot geweld. Dus op het moment dus dat je vanuit dat perspectief van Was... Uh, um, uh, Abu Taleb als afvallige uh, kwalificeert, dan, dan is dat gevaarlijk voor, voor Abu Taleb. Dus ik vind daar zit een impliciete oproep tot geweld in ieder geval in. En um, ja, op basis van de religie van meneer um, Abu Taleb, die te vrijzinnig is en naar het oordeel van Van wassen als af, af, afvallig. Ja. Dus u zegt, die mogelijkheid is er wel. Uh, de, de, de wet hoeft dus niet veranderd te worden. Hij kan gewoon vervolgd worden. Ja, hij kan vervolgd worden. En het is eigenlijk heel raar dat dat nog niet, uh, nog niet gebeurd is. En het is ook heel vreemd dat het, dat het... Ja, ik zou zeggen dat het Openbaar Ministerie niet protesteert... tegen, tegen de uiterst gebrekkige juridische interpretatie... die, uh, die, die hun, hun baas eigenlijk, grappenhuis, geeft aan dat uh, artikel. Nou kan het best zo zijn dat, dat, dat de minister van Justitie zegt... nou, ik wil het nog preciezer geformuleerd hebben. Dus ik wil, wil, wil nog een ander artikel gaan maken... Wat, wat nog directer dit strafbaar stelt. Dat is allemaal prima, maar ik zou dat dan toch wel vervelend vinden... als dat uh, tot, uh, tot uitstel zou, uh, zou leiden... Um, wat betreft uh, de toepassing van ar het artikel dat we nu hebben. Het kan gewoon vervolgd en veroordeeld worden. Helder. Dank voor uw commentaar. Hoogleraar rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden... schrijver van het boek in naam van... God, Paul Kleeter. Eén vandaag. Jan Mon. Het kabinet denkt erover om een zogenoemd rotjesverbod in te stellen. Minister Grapperhaus, daar heb je hem weer. Wil gooibaar knalvuurwerk, zoals rotjes, gaan verbieden. Gijs Radermaker hier in de studio van het vandaag Opiniepanel. Gijs, hoe denken mensen over zo'n verbod? Ja, als er zo verbod, uh, over zo'n verbod wordt gesproken... dan komen wij al snel om de hoek kijken. Uh, wij peilen dat, uh, dat al jaren, hè? Hoe, uh, uh, hoe mensen denken over, uh, over vuurwerk... En het, en het verbod daarop. En uh, we dachten, we doen het laten we, doen het, we eens kijken of er wat veranderd is... En we zien dat uh, als we dit plan letterlijk voorleggen... en dan gaat het dus om een verbod op rotjes... en ander uh, uh, werpbaar knalvuurwerk, ja. want daar gaat het om. Hè. Het is nog onduidelijk, vind ik hoor, want wat kan je nou niet gooien? Maar nou goed. ja, daar zaten wij natuurlijk vanochtend ook over te denken... toen we deze enquête schreven en we dachten uh, ja, van die grote matten... Oh ja, die, die zijn lastig je, om te gooien. Die, ja. Ik zie jou zo mat nog niet gooien. <laughs> nou ja. maar, maar goed, dat is de enige uitzondering die wij konden bedenken. Maar goed, voor de duidelijkheid. Het gaat over knalvuur wat je kan gooien. Ja. Um, 68 is nu de tussenstand in ons lopend onderzoek. Dus ruim twee derde van de mensen vindt het eigenlijk een hele goede zaak... om dit verbod in te stellen. En, en stijgt dat dus? Uh, eigenlijk niet, in alle eerlijkheid. Oh. Um, um, we hebben, uh, drie maanden geleden hebben we voorgelegd... toen de OVV, de, de, de Onderzoekscommissie voor Veiligheid... die kwam met dit advies. Die zei, je moet knalvuurwerk gaan verbieden. En je moet vuurpijlen verbieden. Dat gecombineerde verbod hebben we toen ook voorgelegd. Toen zat het ook op rond de 68 procent... Um, ja, en dat ging toen natuurlijk ook al meer over knalvuurwerk dan over vuurpijden. Knalvuurwerk, dat is het eerste waar mensen vanaf willen. Ja, binnen het kabinet zijn verschillende geluiden. Hè? D66, CDA, die zien zo'n verbod wel zitten. VVD is minder enthousiast. Zie je dat terug in jouw peiling? Nee. De achterban? Nee. En dat is dus wel opvallend. Uh, normaal zie je de kleur van partijen nogal terug bij hun kiezers. Dat is hier niet zo. Uh, de VVD maakt een licht terugtrekkende beweging op dit moment. Maar de, de, gisteravond uh, hoorde ik nog iemand, nog een Kamerlid schuimbekkend over dit plan. Uh, nou, de VVD-kiezers zijn op dit moment in onze tussenstand in ruime meerderheid voor dit verbod. Belangrijke boodschap voor de VVD-Kamerleden. Nou wordt er ook gesproken over het verder beperken van die afsteektijden. Ja. Het is nu van zes uh, uur s'avonds tot twee uur s'nachts. Ja. Uh, wat vinden mensen van het beperken van die afsteektijden? Ja, ook dat vinden ze eigenlijk een goed idee. Um, weet je, je hoort in het nieuws nu ook veel mensen die dat niet willen, et cetera, et cetera. Maar als je gewoon de zwijgende meerderheid ondervraagt, dan vinden de meeste mensen het een goed idee om die dus verder te beperken. Afsteektijden zijn de laatste uh, paar jaar al wat beperkt hè. Maar eh, 60 op dit moment eh, zegt, nou, het mag best vanaf 9, 10 uur of 12 uur. Of je moet het helemaal verbieden. Ook een, ook een groot deel van de mensen is daarvoor. Slechts 40 die zegt, nou, van mij moet het zo blijven... of mag het nog wel wat verbreed worden zelfs. Ja, dus een minderheid. En al die resultaten van de peilingen zijn voor alle Kamerleden... gewoon terug te vinden. Vanaf vanavond zijn de, zijn de exacte resultaten. Ik heb nog één heel kort dingetje, ja? als, ik, als ik mag, Jan. We hebben ook gevraagd, moet het nog wat verder? Mag het nog wat verder, dat verbod? Mag het ook naar vuurpijlen? Nou, En daar zie je dat een krappe meerderheid op dit moment zegt... het mag ook wel naar vuurpijlen. Oogartsen die pleiten al jarenlang voor een algeheel verbod op vuurwerk. Ja, daar zien we geen draagvlak voor. Gijs Garenmaker van het 1Vandaag Opiniepanel. Dank je wel. Op en dan blijven we in de knalsferen bij vuurwerkverboden, et cetera. Want Martijn Rosdorf, jij houdt de argumentatie van tegenstanders... van zo'n verbod tegen het licht. Ja, ik hoorde de vuurwerkbranche vanochtend op Radio 1... Leo Groeneveld van de vereniging Pyrotechniek Nederland. Die zei, niet nodig, zo'n verbod. Het gaat al ontzettend goed. Ja, ja dan, dan heeft hij nog nooit naar die oogartsen geluisterd die het altijd op 1 januari komen melden hoeveel mensen er in het oogziekenhuis liggen. Ja, dat werd hem inderdaad ook voorgehouden uh, door een oogchirurg. Maar Groeneveld zegt, we doen al heel veel, we zijn op de goede weg. Luister maar. Uh, je ziet de cijfers van letsel en van, van schade, uh, van overlast, zie je allemaal in positieve zin veranderen. Uh, dus de maatregelen die we getroffen hebben zijn goed. Maar het verbieden van kanaalvuurwerk... ik vind dat je dat, je dat plezier bij jongelui jonge niet moet wegnemen. Dus de cijfers van letsel, van schade, van overlast... die veranderen allemaal in positieve zin, claimt de vuurwerkbureau. Ja, zeggen zij en jij dacht, dat ga ik checken. Ja, precies, dus uh, we melden met de verzekeraars. Het ligt jaarlijks tussen de 10 en de 15 miljoen euro. Het heeft wel eens hoger gelegen inderdaad uh, in het verleden. De bedragen zitten zo dicht bij elkaar. Ik zeg niet dat het niet klopt, ik zeg ook niet dat het wel klopt. Niet heel overtuigend in het voordeel van de vuurwerkbranche deze opmerking. Uh, het regende ook dit jaar het rond de jaarwisseling trouwens, dus daar moet je ook mee rekenen. Dat speelt ook een rol. Ja. En, en hoe zit het met de slachtoffers? Ja, daarvoor zochten we even contact met Sandra de Lange. Haar man overleed begin 2017 door vuurwerk dat in zijn hand ontplofte. Het gevolg was dat zijn halve gezicht uh, weg was. En dat hij meteen uh, buiten Westen was en in het ziekenhuis belandde. En hij is aan de gevolgen daarvan uh, op 4 januari uh, overleden. Ja, verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk. Ik vroeg Sandra wat zij vindt van de uitspraak van de vuurwerkbranche... dat we juist op de goede weg zijn. Ik heb het ook gehoord. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb al een beetje mijn twijfels daarover... Uh, mijn man was weer het eerste dodelijk slachtoffer uh, sinds jaren. Maar de afgelopen jaar is er ook weer een dode bijgevallen. Elk, elk slachtoffer is ineens veel. Ja, duidelijk twijfel dus bij Sandra de Lange. Uh, om wat meer feiten te verzamelen... belde ik met het kenniscentrum Veiligheid. Een organisatie die zich ervoor inzet... om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. We zien inderdaad dat het aantal letsels langzaam uh, daalt in de afgelopen tien jaar, dat klopt. Ook zien we dat het aantal brandwonden relatief is toegenomen het afgelopen jaar... En wat ook belangrijk is om te zeggen, dat we bij de kinderen toch een, een, een toename zagen het vuurwerk, los, ja. van het aantal vuurwerkletsel's ten opzichte van vorig jaar. Is dat dan netto winst, minder slachtoffers, maar meer kinderen slachtoffer. Die kinderen hebben nog een heel leven voor zich. Ja, ja, ja. En, en, en los even van slachtoffers, maar ook de overlast van vuurwerk. Daarvoor belden we met het weekblad Binnenlands Bestuur. Die doet namelijk al een aantal jaar samen met het onderzoeksbureau onderzoek naar overlast door vuurwerk. Hoofdredacteur Hans Bekkers die vertelt over de resultaten na de laatste jaarwisseling. Op basis van het onderzoek constateren dat er een, een stijging is van, uh, van de overlast van vuurwerk. Dus uh, om, om dan, dan, dan kan ik niet zeggen, we zijn op de goede weg. Ja, we hebben dus schade die min of meer gelijk blijft. Minder slachtoffers, maar wel meer kinderen hmm. slachtoffer worden van vuurwerk. En een gestegen ervaring van overlast. Ja, en dat leidt tot welke conclusie? Ja, die uitspraak van de vuurwerkbranche dat de cijfers allemaal in positieve zin veranderen. Fictie? Die kan je, die moeten we nee, fictie. Nee, dat klopt gewoon niet. Nee. Steek je zelf nog wel eens een, een rotje af? Nou, dan? vroeger wel. Dus van, nu kan ik rustig zeggen dat ik voor een verbod ben. Nee, ik heb, ja, ja, jij nou, je woont er... ook in Engeland, toch? Ja, dus, ja. Daar doen ze het niet. Nee, absoluut niet. Ik heb het wel eens gedaan, een eenvoudig. Kaarsje met een beetje wat vonken eruit. En toen kwamen de buren vragen of ik wel goed bij mijn hart was. <laughs> nee, dat is daar echt not. Oké, okay. nou, misschien lopen ze wel vooruit op ons. Tot zover ja. dus. Uh, ja, die uitspraken dat die cijfers allemaal in positieve zin veranderen, bestempelen wij bij deze als fictie. En vandaag uh, is er na nieuws en reclame zo weer. Tot zo.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 Die bevatten vaak beveiligingsupdates waardoor je bestanden beter beschermd blijven tegen internetcriminaliteit. Kijk voor meer informatie en tips op makkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Hulp.com heeft groot ingekocht, dus zijn er 10 dagen lang super deals met alleen vandaag.